Jeroen van Kan met het internationaal. Alle 768 klimaatactivisten die gisteren in Den Haag werden aangehouden... bij de blokkade van de A12 zijn weer thuis. Ook de twee die weigerden om zich te legitimeren. Of ze er uiteindelijk toch voor hebben gekozen papieren te laten zien is onduidelijk. Honderden mensen namen gisteren bezit van de snelweg... uit protest tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. De politie had de hele middag nodig om alle activisten van de weg te krijgen. Veel mensen hadden zich vastgeketend of waren in lantaarnpalen geklommen. Bij de Iraanse stad Isfahan, ten zuiden van de hoofdstad Teheran, is een munitiefabriek geraakt door drones. Dat zegt het Iraanse ministerie van Defensie. Op sociale media is te zien dat een gebouw door iets wordt geraakt en daarna volgt er een explosie. Volgens de Iraniërs zijn er drie drones uitgeschakeld en is er weinig schade, maar die informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit. Een tot voor kort onbekend werk van de Vlaamse schilder Anton van Dijk... is op een veiling in Amerika verkocht voor ruim 3 miljoen euro. Het schilderij lag jarenlang in een schuurtje in de staat New York. Volgens Veilinghuis Sotheby's werd het werk eind vorige eeuw... voor 600 dollar verkocht door de verzamelaar die het had ontdekt. Wie de koper nu is, is niet bekend. Het schilderij is waarschijnlijk gemaakt in 1615. In Leeuwarden heeft Kambuur verloren van Fortuna Sittard. Het werd 2-1. En er waren nog drie wedstrijden in de eredivisie vandaag. In zijn eerste duel als interimcoach van Ajax... heeft John Heitinga de eerste competitiezegen sinds oktober behaald. Bij Excelsior werd het 1-4. Koploper Feyenoord speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd 1-1. FC Volendam won van FC Groningen met 3-2. Het weer tot besluit. Vannacht trekt van noord naar zuid een regengebied over het land. Morgen af en toe zonde en enkele buien. In het noordoosten mogelijk ook met hagel. Op de Waddeneilanden wordt het soms stormachtig. En de maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huis... heb je 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, Welkom bij Peaceful Radio Show 1527. Mijn naam is Ben of Jullie gaan luisteren twee uur lang naar muziek En dat doen we al 1527 weken lang. Ja, ja. En Dat zien we terug ook in de oudere albums. De laatste oudere albums die ik straks ga draaien. En dan heb ik het over bijvoorbeeld... Uh... Uh, Music for Lovers van Goomer Edwin Evans. En het uitgebracht in 1993. En dat was de tijd dat ik zo'n beetje met uh, dit soort uitzendingen begon. Het heette eerst Zo Boven Zo Beneden. Dat werd bij de collega's van Halem 105 uitgezonden. Toen werd het Tap Zeppi En met die Tap Tep kwam ik bij uh, ZFM uh, terecht. En later is het Peaceful Radio gaan eten. Peaceful Radio Shows, om precies te zijn. Want we hebben ook Peaceful Radio's uh, internetstation. Radio internetstation. Goed, één um, nieuw album in dit eerste uur. Ghost. Um, ja, onze, de artiesten. Mijn artiesten, wou ik het bijna zeggen. Maar er zit niks voor mij bij. Um, die hebben toch soms wel wat met ghosten met geesten. En um, Peter... Pippen, Pippen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Die uh, heeft er zeker wat mee, want die heeft er een heel album voor vol gespeeld. En dat is uh, toch wel weer bijzonder. Eens even kijken, nou ik, wat had ik het over um, de oudere werkjes uh, van 19 uh, uit de jaren negentig van de vorige eeuw. En dat is bijvoorbeeld ook van Chris Hinsen, Princess of the Sea. Daar sluiten we dit programma mee af. En dat is toch wel een heel fraai werkje. Mocht je het niet helemaal kunnen beluisteren, dat deze track van Chris, dan adviseer ik je om even naar peacefulradio.info te gaan. Want daar vind je dit hele programma en de playlist terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Holland Phillips and you're listening to Peaceful Radio. We Be sure to tune in to Peaceful Radio with Beno Vugend.